Welkom bij Goolse Kringen van 10 maart 2014. Goolse Kringen staat onder redactie van Els van Kemenade, Lucie Roodbol, Gerard de Groot, Leonard Joosten, Ben Donen en Bernard Robben. En vanavond is de redactie in handen van Ben Donen en Gerard de Groot, met technische ondersteuning van Stefan Eikenaar. Zoals gebruikelijk hebben we weer twee onderwerpen vanavond. Eén, een voorzetje al richting de verkiezingen van volgende week over de volkshuisvesting in Goorlen met Guus van der Putten en Johan Swaans, gemeenteraadsleden hier. En na het muziekje gaan we verder met Therese de Vries over de huidige situatie in Afrika en wat zij in Afrika ziet en daar doet. Maar zoals gebruikelijk beginnen we met een rondje. Wat was er in het nieuws in Goorlen? En we beginnen altijd met onze gasten. Therese. Mag ik beginnen als buitengoolse uh, op Nieuwkerk ja, ja, wonend? Want die horen er ja. ook bij. Uh, ja, maar ik krijg geen Goorlesbelang in de bus of zo. Want dat is dan net over de grens. Mm, dat is wel jammer. Wat mij uh, de laatste tijd is opgevallen. En misschien kunnen de heren daar uit Goorle wat uh, antwoord op geven. Maar er verschijnen steeds meer in het buitengebied van die grote gele blokken. Om verkeer in goede banen te leiden. Maar dat zien we dus ook in het buitengebied overal. Nu zijn ze op Nieuwkerk wel bezig met ontwikkeling van het landschap. En er rijden wel grote vrachtwagens op rond die zand af en aan voeren. Maar um, als dat gebeurd is, verdwijnen dan die blokken weer? Is mijn vraag. Want het is toch een ontsiering van het landschap. Eén knik, één, ik weet niet. Ik heb geen idee. Ik heb ook geen idee, maar ik neem aan dat het spreekt. Ja. dat dat soort elementen niet in het landschap thuis horen, Dus dat ze ook weer verdwijnen als ze geen functie meer hebben. Nou, op het Oranjeplein heb ik ze anders heel lang zien staan. Ja, maar, nu, ja. maar ze zijn, weg. Met ze zijn ja. weg. Dus ik mag aan de bel trekken als ze blijven staan en doen. de grote vrachtwagens zijn ja. verdwenen. Ja, sowieso. ...om ze, ze weer weghalen. Maar het is misschien interessant... ...want veel mensen zullen dat niet weten... ...dat daar het landschap heringericht wordt. Ja, misschien ja. kun je er iets over vertellen? Nou, ik kan daar weinig over vertellen... ...want uh, ik, ik ben wel eens van de fiets afgestapt... ...als ik daar langs fietste... ...maar dan zie je alleen maar hele grote kranen... ...hele grote vrachtwagens... ...en iedereen heeft heel verhaast. En ik weet niet... ...ik denk dat het Brabants landschap daar... Brabants landschap. Een, ...een heel stuk uh, nieuwe natuur... ...aan het maken is... Ja. De weilanden en akkerlanden zijn afgegraven. Mm -hmm. Er is een bosje blijven staan. Ik denk dat daar water omheen komt. Ik weet niet precies wat het plan is wat ze daar. Nou, de, de beek meandert. Die, die krijgt weer zijn oude loop, of ja. iets sterkelijks ja. in ieder geval. Ja. De toplaag is eraf gehaald in ja. de vruchtbare grond. Ja. Het wordt aan de natuur teruggegeven. Ja. Huh? ja, ja, ja. En dat kan niet met vruchtbare grond? Nee. Nee, dat is geen notitie. Nee, dan leer ik het elke dag nog bij. Dat kost volgens mij waanzinnig veel geld, Ben. Maar goed, kost... ja, volgens mij is het wel redelijk goed ik, ik, heb daar, ik heb daar ook altijd nee, vraagtekens bij, bij dat oh. soort ontwikkelingen. Uh, nee, dat we hebben daar een groot doorgaan, stuk natuur onder, liggen. Afgelopen weekend ja. zie je door uh, het Nieuwkerks Laantje: is er druk uh, fietsverkeer, wandelaars. Het is ook zo dat de laan daar ongelooflijk slecht is... en je bijna niet met goed fatsoen op de fiets daar door kunt. Ik dacht dat Goorle dat stuk moet onderhouden tot Alphen. Maar als het ooit iets onderhouden wordt... dan is het tot aan het klooster... Op, op, op Nieuwkerk... en daarna is het vergeten gebied. Daarna houdt de wereld op. Nee, de wereld houdt niet op. En het is vreselijk, want je kan er met de fiets... bijna niet door. Ik zou de raadsleden... en de wethouders van Goorle uit willen nodigen... kom eens een keer gezellig... Uh, op een <tacht> avond fietsen op Nieuwkerk. Nou, Therese, je bent zo liefhebber van Tanzania... doet jou dat niet aan Tanzania, denk ik? <tacht> Ja, maar daar heb je rode paden. <laughs> nee, Afri nou ja, het is, het is bijna Afrika af en toe Ben. Ja, ja, ja maar, Het is ja, bijna Afrika. Maar aan de andere kant is precies hetzelfde het geval. Hè? Het Gorbesbaantje, daar waar de grens van heel van -Beek, uh, ligt. En dan richting heel van -Beek, ziet het er keurig uit. En het eerste stuk wat Gorle is, dan moet het me toch van het hart. Ja, ziet er ook uit. Ziet er waanzinnig slecht, slecht uit. uit. Ja. Ik ben er toevallig afgelopen zondag overheen gereden. En dan denk je... Om, Auto -auto nou, op Nieuwkerk is het nog veel erger. Op Nieuwkerk is het echt nog veel erger. Mooi, dat zien dus. we dus terug in het bestuursakkoord okay. na de verkiezingen. Goed zo. Is geregeld. Ik ben, ja. ben benieuwd. Ik Johan. Ben benieuwd. Ja, ik heb twee zaken wat het nieuws betreft. Eén is een wereldprobleem. Ik vind het verschrikkelijk dat er nog steeds er geen spoor is. Want ik heb zojuist nog zitten luisteren van het... Uh, Nee, de vliegtuig, de woning 777. En wat Goorlen betreft viel mij op dat uh, uh, meneer Schurkes moet uh, stoppen met, uh, met de Goorlense revue. Omdat er onvoldoende middelen zijn. Ja, en, uh, heb ik ook en verder stond er natuurlijk ja. toch nog een keer in dat, uh, dat uh, Irene uh, Ereburger van Goorlen geworden is. En verder staat het Goorlense belang stijf van de politiek. Ja, als, ik het stijf van de politiek. Ja. <laughs> Maar wou ik wou toch nog wel even kwijt, want ik ben op maandag dus ook over het Oranjeplein geweest. Ik vond dat de burgemeester het echt voortreffelijk deed. Ik ja. kan niet anders zeggen. Alleen de volgende keer iets Andere. meer power in de geluidsinstallatie, want de helft van het plein heeft het niet gehoord. Want ik ben in die achterste helft gaan staan. Want... Ik stond ook wat opzij, dus dat scheelde. Maar ik had medelijden met de familie van Irene die vlak voor die boksen moesten staan. En mij leek dat ze de rest van de avond thuis niks meer gezegd zullen hebben. <lacht> nou, uh, maar ik vind dan ook dat Irene zo'n geweldige ambassadeur is. Hè? Want ja. Ja. Als je nou kijkt acht jaar terug toen ze daar een schietje van een jaar of 18 stond te schreeuwen in die microfoon. Maar nu bij elke perspresentatie en ook nu weer op het podium een perfecte... Presentatie, ...ze komt goed uit de woorden... ...ze heeft aandacht voor iedereen... ...ze gaat met iedereen op de foto... ...dat is echt fantastisch hoor... Daar ...heb ik groot respect voor nee, En ik had ook wat mensen gehoord... ...die zeiden, moet dat nu met de carnaval? En toen ik dat zo zag... ...dacht ik, dat past nou prima in carnaval. Ja. De beelden ja. die je daarvan ook kunt maken... ...zijn natuurlijk van een heel andere orde... ...dan op diezelfde dag was Koen van mij in Alkmaar... ...en dan zie je een kale ijsbaan... ...en drie supporters die langs de baan staan... ...en hij komt dan aanlopen... En dat is het. En hier kun je wat van maken ook als televisie. Als je wilt dat het een volksfeest wordt, dan moet je ja. toen op een dag daar heel veel mensen vrij zijn. Ja, dat was drie tot 4.000 mannen. Dus. Ja. dus er was een heel geschikte uh, maandag. Ja. Ja. Schitterend weer. Ze ja. dus is uh, ereburger geworden. Ja. Uh, dan krijgen we ook nog eens een keer uh, uitgelegd. Dat we maar twee Ereburgers hebben. Zij is de tweede. Zij is de tweede. Ik denk maar heel maar, weinig mensen beseffen. Ja, er is toch altijd hoe bijzonder dat is. Ja, want er, kijk, Leerswijs de Ereburger. Maar nee, dat wordt wel vaak gezegd. Wildenberg is de enige Ereburger tot nu toe. Ja, echt de enige. En zij is de tweede. En zij is de tweede. Ja. En en gaat... Over welke periode spreken we nu? Gewoon? 200 jaar, überhaupt? Het bestaan van Goorle kent nu ja, een tweede... Ja. Als we dus 203 of 204 of 205 jaar bestaan, zo ongeveer, dan heeft Gerard gelijk. Ja, ik weet niet of het ereburgerschap destijds al in het leven geroepen is. Ik maar, weet niet wanneer uh, het uh, geïntroduceerd is. Ik denk de, ik de, dat ze het geïntroduceerd dan. hebben op het moment dat Don van de Wildenberg ereburgers ja, moest worden. Ja. Maar Guus en ik hebben het al lang geheim moeten houden, want het is iets waar de raad over beslist. Mm -hmm. In een besloten... Ja. Ja, ja uiteraard. Ja, ja, ja. ja. Ja, hebben jullie het lang moeten houden? Oh, ja, paar een paar weken. <coughs> Nog voordat ze de gouden medaille zat? Nee, nee, nee, nee, nee, vlak nadat nee. ze de eerste nee, had nee. gewonnen. <laughs> en, en, Je moet de gouden niet verzoeken. En duidelijk was dat ze de beste Olympiër ooit was. Toen zijn we als raad snel bij elkaar gekomen. En ja, daar hebben we eigenlijk heel snel over besloten. Er oh, ja. was geen discussie. Mm -hmm. nou jij hetzelfde nieuws of ook nog iets anders gezien? Nou, nieuws dat nieuws had ik ook wel, maar ik had eigenlijk een drieslag in uh, gedachten van internationaal en nationaal en golen. Internationaal, het nieuws wat er in Kiev allemaal gebeurt, hmm. dat maakt me hevig zorgen. We moeten echt opletten dat daar geen derde wereldoorlog van komt. Nationaal, het goede nieuws dat onze economie eindelijk uit het dal is en dat het financieringstekort flink gaat afnemen. En Goorlen, in, inderdaad Irene wist, maar daar hebben we het al uitgebreid over gehad. Nou, dus twee goed, één slecht, per saldo. De weken kunnen minder. Ja, ja Kiev, Oekraïne, houdt mij ook bezig. Ik ken daar een, een familie. Vader, moeder en vier uh, kinderen. Ja, een prachtig gezin. En uh, <coughs> Ja, de, wat, wat ze erover mailen, dat, is, uh, dat zijn altijd de uh, understatements van, van heb ik jou daar. De situation is complicated. Nou, dat kun je wel zeggen. Ja. Huh? Verder, uh, we worden toch allemaal afgeluisterd en, en, en bespioneerd en alles. Dus we uh, moeten toch voorzichtig zijn met wat je allemaal uh, over uh, het internet uh, zegt. Hè? En de ING-bank gaat al jouw gegevens verpatsen. Ja, ik naar denk buiten. dat ze daar wel van terugkomen. Ik denk dat, dat niet doorgaat. Ik denk, denk dat ze daar wel <laughs> van terugkomen voor mm. Gerard, dus ik, ik heb jij ook, ook? is een uh, geweest, een van... Deze zeepert gaan we ons niet veroorloven. We hebben al genoeg ellende over ons uitgestort. Ik had gedacht dat uh, Guus van der Put nog wel iets zou zeggen over het foutje op de kieslijsten. Pemmelgate. Over de nummer drie. Pamelgate. <laughs> ja. Maar wat grappig ja, is, nou ja. als je gedrukte bronnen uh, ziet, is die R N combinatie heel vaak te lezen als een M. Dus mm, ik kon ja. me zo goed voorstellen dat zo'n fout gemaakt wordt uh, bij het verwerken van die gegevens. Al hoor je natuurlijk ja. toch te denken... PML, wat is dat nou weer voor de naam? Maar ja, tegenwoordig... Want ik heb gezien net dat de naam Johan... tot 40 jaar geleden... de meest voorkomende naam van Nederland was. Oh ja? Maar die is bijna uitgestorven. Tenminste niet de dragers daarvan. Maar die nou, zijn allemaal grootste, jouw leeftijd en ouder. En het uh, grootste gedeelte <lacht> zit er ook kapper... van. we leven. <lacht> <lacht> <lacht> hey, maar, kijk, euh, of ze nou... Pemel heeft of mel, En het is natuurlijk een storende fout, maar... Ik denk dan ook gauw in, in politiek en elke aandacht in de pers is, is, is, is extra aandacht. Dus. En iedereen weet toch wie ze is. Natuurlijk, de, het is de bekendste... Wie weet heeft ze daardoor wel extra aandacht ja. gekregen. Ja, precies. Ja. Dus wij vinden het niet zo ramp. Niet zo ramp. Goed. <tankt> nou, dat had iets positiever gemogen dan. Hè? Zullen we dan met het eerste onderwerp ja, het uh, beginnen? Dan, ja. huh? De volkshuisvesting in ja, Hoorn. Als ik zo de verkiezingscampagnes bekijk... Dan uh, zijn er niet zoveel uh, discussiepunten naar mijn gevoel behalve de decentralisatie van de zorg. Uh, waar ik wel wat meer over had willen horen, maar daar hebben we het vanavond niet over. En volgens mij lopen de opvattingen op het gebied van volkshuisvesting ook best aardig uiteen. Met name tussen de twee partijen die we vanavond hier aan tafel hebben. Iedereen zegt, we bouwen natuurlijk niet voor de leegstand, dat snap ik. Maar met name de PvdA zie ik is toch tamelijk expliciet in te zeggen, er moeten wel een aantal dingen anders... Uh, er moet meer ruimte komen voor goedkope woningen. Daar moeten we ons bouwprogramma naartoe gaan. eerste vraag die bij me opkwam was, op was... kan dat eigenlijk wel op korte termijn? Ligt toch al niet heel veel vast uh, ten aanzien van besluiten uh, die genomen zijn. Tweede, kunnen jullie mij wat duidelijker maken... waar nu precies het verschil zit van niet bouwen voor leegstand... en bouwen voor de vraag die misschien zich niet vertaalt in koopkracht? Misschien Guus beginnen wat die wil veranderen? Nou, kijk, we hebben een duidelijk standpunt. Uh, wij zijn van mening dat er in Goorden nog steeds een enorme behoefte is aan goedkope huurwoningen. En goedkope koopwoningen ook voor starters uh, die daarmee aan de bak uh, komen. Daarmee sla je twee vliegen in één klap. Uh, A, de bouwmarkt uh, die krijgt in een buls. En B, die mensen die het hard nodig hebben, die om woonruimte verlegen zitten, die kun je dus aan die huisvesting helpen. En de laatste jaren is er natuurlijk maar heel weinig gebeurd, uh, ook in Goorlen. En ik, ik denk dat wat dat betreft, uh, die groeiende economie waar ik het net over had, uh, een bouwmarkt die weer opnieuw uh, uh, aantrekt, dat dat kansen biedt om die inhaalslag te maken. En die worden dan ook gefinancierd, verkocht, verhuurd? Dat wel. Nou ja, kijk, we hebben een partner in deze, dat is Lijststromen, een tijdje terug van al die woningcoöperaties het, het nodig om projectontwikkelaar te spelen en dure koopwoningen te bouwen. En als een gemeente een probleempje had met een cultureel centrum of een maatschappelijke functie, dan moest de woningcoöperatie maar inschieten en dat mee financieren. Nou, ik denk dat ze ook door de crisis uh, terug naar de roots uh, zijn... en dat ze datgene moeten doen... waar ze in eerste instantie voor zijn gemaakt. Namelijk het bieden van sociale woningbouw. Maar zullen we en, zo even apart op lijststromen terugkomen? Want er natuurlijk het nodig over uh, te zeggen. En dan eerst even naar Johan gaan van... Uh, we zijn het vanavond eens met elkaar... of waar zit het verschil? Nou, de verschillen zijn niet zo heel groot. Er zitten wel verschillen. Ja, met de PvdA... Uh, de VVD stimuleert van huis uit natuurlijk het eigen woningbezicht, dat, dat mag duidelijk zijn. Uh, binnen de Raad is afgesproken dat 25% van het te bouwen volume goedkope woningen moeten zijn. Maar de VVD huldigt toch ook zeer duidelijk het standpunt, maar ik ga ervan uit dat de PvdA dat niet anders doet. Je moet bouwen naar behoeften, daar waar vraag naar is. Want als je dat niet doet, dan... ...sla je de plank mis in de markt natuurlijk. Dus je bouwt naar hetgeen... ...wat er gevraagd wordt. Uh, van de VVD zou je die 25%... ...rustig los mogen laten... ...en gewoon puur kijken naar... Uh, ...naar de behoeften van onze jongeren. Uh, Meneer Kwaarding is overigens... ...in dat geval. Uh, Guus noemt natuurlijk terecht... ...dat wijstromen als core business... ...het, het uh, bouwen van sociale... ...woningbouw uh, heeft... Mm -hmm. uh, Merkwaardig is dat uh, Lijnstrom het toch afgezien heeft van het bouwen van woningen in de bosjes van 175.000 euro. Omdat ze zeggen dat dat niet meer volledig aan de markt beantwoordt. Omdat kopers die woningen te klein vinden, et cetera. Dus ook daar zit het probleem. Dus VVD denkt er absoluut wel wat anders over. Wij realiseren ons ook dat de woningen voor, uh, voor onze jonge mensen moeten zijn, voor de starters. Maar Guus weet ook dat wij best wel voorstander zijn om die 175.000 is door te trekken naar 185.000. dan sluiten we aan bij de regio. Maar nogmaals, het allerbelangrijkste vind ik, je bouwt datgene wat gevraagd wordt. En dat wil niet zeggen dat je stark aan die 25% vast moet houden. En daar hebben wij denk ik wel een verschil van, uh, van opvatting. De, de regelgeving is toch ook dat er een maximum is aan het aantal dat je kunt bouwen. Dus als je zegt, van wij hebben verstand van de markt, wij willen dat in met duurdere koopwoningen, respectievelijk goedkopere huurwoningen, dan heeft dat automatisch gevolgen voor wat er wel en niet kan. Dus ja. als je meer duurdere huurwoningen, neemt, neem even als voorbeeld de plannen die er bestaan op het terrein van de bocht, ja, om dure appartementen neer te zetten. Ja. Dat betekent dat er in de technische zin gewoon minder ruimte komt voor goedkope huurwoningen, omdat de quota op zijn. Of zie ik dat verkeerd? Um, ja, dat, of je dat verkeerd ziet, dat weet ik niet. De, de raad heeft op het nippertje daar ja tegen gezegd. Want daar is dus kennelijk vraag naar en daar is behoefte naar. Of het duur is, dat weet ik niet. Dat heb ik in de commissie CQ de Raad ook al uitgelegd. Dat er allemaal best wel meevalt. Maar als je zegt dat we nog 650 woningen gaan bouwen. Want we hadden... Een, een 1450 eenheden hadden we in gedachten, maar dat is teruggebracht uh, naar 650. Er is een onderzoek geweest van de provincie eind 2011, maar inmiddels is dat ook in de regio afgesproken. Dus we hebben nog een behoefte van 650 wooneenheden. Ja, en die zul je moeten verdelen over uh, zorg, starters, uh, uh, duurdere woningen. En je zult moeten kijken, maar voor de bocht is dat dus niet, want dat is, dat is particulier. Daar speelt de gemeente geen enkele rol in. Maar in de andere gevallen zul je toch moeten kijken ook naar je grondexploitatie. Want je zult een goede mix van duurder en goedkoper moeten hebben. En, en ja, als je dan op een gegeven moment die percentages niet haalt... Daar hebben wij als VVD wat minder moeite mee. Wij kijken ook naar die grondexploitaties, want de mix van duur en goedkoop bepaalt hoe je met je grondexploitatie eruit komt. Ja, dat is zo. Maar het is natuurlijk ook zo dat die percentages van 25% goedkoop en 25% betaalbaar juist gebaseerd zijn op die mix. Want twee keer 25 is 50, zoals u weet, maar dan blijft er nog 50% aan dure woningen over die de middelen genereren om juist die sociale woningbouw te kunnen realiseren. Geen van de dure woningen die betalen voor de sociale woning. Ik snap ook dat in verkiezingstijd je als VVD je eigen geluid duidelijk wilt laten horen. Maar ik zag een paar maanden geleden een overzicht van het college over de eigen afspraken die, die gemaakt waren ten aanzien van de verdeling... over verschillende categorieën woningbouw... waaruit bleek dat dat percentage dat beoogd niet gehaald is. Nee, dat is En dat lijkt me dan toch knap lastig in een periode... waarin de kranten volstaan van de problemen die mensen hebben... om een betaalbare woning te vinden... en daarmee ook een stukje prop van, van de woningmarkt af te halen. Ja, dus, dus ik zou daar toch dat niet zo over zijn. Dat is ook hetgene waar wij als Partij van Arbeid wel moeite mee hebben... Want het college maakt dan ook een andere rekensom. Eh, die zegt tegen de raad van ja, als u de minimumprijs van de goedkope woning optrekt van 175 naar 185. Johan heeft het bedrag net genoemd. Dan komen we ineens eh, ruimschoots aan die doelstelling. Maar daar hadden we die 175.000 euro nou ja, ja. voor bestemd. Dus ik heb dat in de commissie eh, toch wel bestempeld als een staatje: van creatief boekhouden. Doe, doe, de, doe de prijzen van de goedkope woningen maar omhoog. En dan kom je wel zelf aan je doelstelling. Maar ja. dat is ongeveer op het niveau waar als je geen drie zetels haalt, kun je perfect uitleggen dat dat toch in overeenstemming is met wat je al lang verwacht had en toch een ja. beloning van de verkiezingen. Zeker. Maar kun je, kun je, het, is ook een, het is ook een consequentie van wel of niet in de coalitie ja. zitten natuurlijk. Want ook met twee maar, zetels kun je in de coalitie ja. zitten en veel ja, invloed ja, ja, hebben. Ja. Maar kun je iets duidelijker uitleggen uh, als je het over uh, de, de doelstellingen van de PvdA hebt? Over welke bouwplannen hebben we het dan? Wat zou er moeten aangepast worden wat nu al in de pijplein zit... waarvan je zegt, dat kan wel anders, of moet anders? Nou, er zitten op dit moment gewoon weinig bouwplannen in de pijplijn. Er is gewoon heel weinig in ontwikkeling. En dat is een van de problemen. En daarom ben ik juist zo blij dat de markt toch gaat aantrekken... gaat aantrekken en dat er nieuwe initiatieven komen. En ook lijststromen zal we ons betreft een tandje bij moeten zetten... Want hoe kun je het bestaan om te zeggen van nou wij gaan een boskus niet bouwen? Want wij zien geen markt voor woningen van 175.000 euro mee goedkoper. Dat is juist een doelstelling. En daar wil ik graag met over, over een lijstroom over in discussie. Zullen we het dan even over een ja. gaan hebben? Of jij wil nog even reageren? Er, ja. Dat kan. Even reageren, zeker dus aanvullen. Guus, ja, maar nu zou je het wellicht weer kunnen realiseren. Ja. Omdat precies wat je zegt, de markt aan gaat trekken en met name aan de onderkant de goedkope trek te maken, aan, want aan de bovenkant gebeurt uh, nog steeds niks hoor. Nee precies, en, en, nee, dus daar moet je je kans grijpen. En, en we hebben dan. natuurlijk ook nog, uh, even als aanvulling, we hebben gewoon heel veel inbreidlocaties in het dorp en, en er komt natuurlijk nog een keer een, een, een flinke inbreidlocatie hè, van, van uh, Maar nu uh, uh, die, School zit, weet je wel. Ja. Uh, weet dat daar de Sint-Jansstraat en. Uh, ja, de Oude Wildert. En waar, de Wildert, ja, ja. ja. de oude Wildert en de buurman, als dat een keer uh, beschikbaar komt. Ja, maar die grondwaarde is inmiddels mm. ook behoorlijk hoog geworden, heb ik wel uh, begrepen. Ja. Dat wordt heel lastig om dat te ontwikkelen. Mm. Dus ja, ik hetzelfde ik... verhaal als, uh, als Hoek-Alverstraat. En ik uh, hoop nog steeds op de zuidrand uh, van Goorlen en ook daar zal dan sociale woningbouw uh, moeten komen. Paniek! Opgelost. <lacht> Gaan we het over lijststromen ja. hebben? We, want we hebben het toch al uh, tijdenlang geprobeerd Tom, om lijststromen hier aan tafel te krijgen. Ja, dit is wat mij betreft ook een stukje voorbereiding, want we hebben de heer Marks uitgenodigd. Maar ja, die ja. is op dit moment met vakantie. Uh, ja, hij hoeft ook niet terug te komen van vakantie om oh. ons uit te leggen. Uh, wat er bij lijststromen fout is uh, gegaan. Maar misschien even als uitleg nog. Uh, een maand geleden is een evaluatierapport uh, naar buiten gekomen. Uh, wat eigenlijk een soort routine evaluatieonderzoek is. Alleen wat versneld uitgevoerd uh, door Ecoris. Een uh, consultancybureau in uh, Menen in Rotterdam. Dat zat vroeger bij de Erasmus Universiteit. En... Uh, in het persbericht van lijstromen zelf hoef je het hele rapport eigenlijk al niet meer te lezen, omdat Lijststromen was niet in controle, uh, het was een moeizame fusie, er was een bestuurlijke inpassen, de maatschappelijke partners zijn teleurgesteld, er moet orde op zaken worden gesteld, er is te veel en te duur geïnvesteerd en dat is dan het eigen persbericht. Ja. Dat is enorm. Wat moet je daar nou aan toevoegen? Ja. Nou, dat wou ik dus graag voor jullie horen. Van hoe pak je dat op als gezegd wordt, onze partners zijn teleurgesteld. Ik denk dat dat vanavond ook al begon door te klinken. Dan kun je dus met de rug naar elkaar gaan staan en zeggen, ja, wat jullie dan van gemaakt hebben. Het, het is niks en het wordt niks en het zal niks worden. Het lijkt me dat een wat creatiever antwoord ook vanuit de gemeenteraad of een wat uh, proactiever antwoord toch wel op zijn plaats zou zijn. Dus hoe zou dat er wat jullie betreft uit moeten zien? Kijk, het lijkt mij een goed signaal dat de Woonstichting zelf met dit bericht naar buiten komt. Als in het rapport staat dat het een in zichzelf gekeerde organisatie is en ze gaan dan zo open om met zo'n vernietigend rapport. Ze geven aan dat hun maatschappelijke partners dat niet teleurgesteld zijn. Dan geven ze dus een open ding. Om gewoon weer in gesprek te komen met die partijen die belangrijk zijn. En ik zie dat gewoon als een uitgestoken hand ook naar de gemeente Goorden toe. Jongens, uh, we hebben een probleem en dat gaan we samen oplossen. Maar wat hebben jullie als raad de afgelopen jaren eigenlijk gedaan richting de <tiedacht> Gekeken naar de bijgestaan? Uh, nou, als raad uh, ben je niet de eerst aangewezen gesprekspartner van, uh, van een woningcoöperatie. Dat is het college van BW, met name de wethouder Ruimtelijke ordening Woningbouw. Die heeft de contacten. Uh, zelfs uh, jaarrapporten ja, die zien wij eigenlijk niet. Nee, Dan moet je zelf, wat ik straks ja. voor de uitzending al zei, dan moet je zelf actie ondernemen en... Of op internet gaan kijken als ze daarop staan. Of gewoon bij de rivier gaan kijken, voor die eigenlijk. Ze worden, niet, ze worden niet, niet expliciet behandeld. De raad tikt ze wel natuurlijk af, geeft, neemt kennis van, en uh, ja. zo gaat het dan meestal. Maar kijk, als ik uh, in mijn verleden uh, jaarverslagen rondstuurde... en ik er tien jaar niks van hoorde van de andere kant... dan op een gegeven moment denk je... nou, die kosten kan ik me ook wel besparen. Uh, dus dat doen we maar niet meer. Als er ook nooit een reactie van de kant van de Raad komt... je kunt ze toch gewoon uitnodigen? Informatief. Zeggen, we hebben een commissie die erover gaat... en we willen graag een half uur voor de formele commissievergadering spreken... met de directie van uh, de belangrijkste partner... Uh, ...op de woningmarkt uh, die je kunt hebben, met name waar de discussiepunten liggen. Gerard, ik denk dat op dat moment de raad op de stoel van het college gaat zitten. Guus heeft het grootste gelijk van de wereld wat hij, wat hij daarover net vertelde. Alleen, ik denk, Guus, dat het gaat veranderen. Want er komt nieuwe wetgeving aan waarbij de gemeentes veel beter gaan controleren... bij de woning, ...of veel meer toezicht gaan houden op de woningcorporaties... En Dan wordt het waarschijnlijk een ander. Maar het, het hele horizontale toezicht van de raad. Dat wordt uh, straks op basis van nieuwe wetgeving veel uitgebreider. Zwaarder, dat, ja. wordt nou, dat wordt steeds zwaarder. Dat ja. wordt steeds zwaarder. Maar, maar ja. goed, dus het college was altijd een deal met, met de woningstichting. Maar we hebben hier zo vaak uh, mensen gehad. Van, uh, Johan de Koster, uh, de directeur, vorige directeur. Uh, ...die sfeer was toen, toen toch... Uh, ...we zijn buitengewoon tevreden over uh, hoe het allemaal gaat... ...het college is uh, heel tevreden... ...we zijn altijd uh, samen mooie maatschappelijke uh, dingen aan het doen. Uh, ja, maar, uh, ben, voorzieningen. maar Ben, dat was ook in de tijd dat het geld tegen de plinten omhoog klotste. Ja, vol, ja, ja, ja. En ik zei ja. net al, uh, in een eerdere zin van... ...als een gemeente een probleem had... ...die konden een multifunctionele accommodatie niet ja. bouwen... ...of een sporthal, of, of, of, of, of wat dan ook nou stond de woningcoöperatie als eerste ja. om te financieren, om te beheren en om het onderhoud te doen. Ja. En je ziet ook, en daar is natuurlijk van de zijde van de VVD nogal wat heisa geweest in de raad daarover. Maar ze hebben zich ook teruggetrokken voor de kindgebonden ruimtes, voor de nieuwe scholen, de vonden en de kameleon. Ja. Gewoon omdat ze het niet meer kunnen en willen financieren. Ja, maar... Ik vind het ook goed dat ze dat niet doen. Ze moeten schoonmaken, uh, blijf bij je leest. Doe die sociale huurwoningen terecht. Heb je zat aan te, aan te doen. Dat is ook de core business. Want ja. we hebben natuurlijk bij allerlei woningcorporaties in dit land gezien wat er allemaal misgegaan is. Omdat ze... Ja. Gewoon omdat het... Ja, maar dat, dat vind ik net het gekke in, in jullie antwoord. Waar jullie het over hebben. Dat is vijf, zes jaar geleden gaan, gaan spelen. De klanten hebben volgestaan over Vestia. En over derivaten uh, en de problemen daarmee. Als ik de jaarrekening van, van Nijstromen bekijk, uh, staan die er ook in? Uh, dan zou je toch denken als raad, en dan herformuleer ik mijn vraag, oké, okay, dan roepen we niet... ...de woningstichting op het matje, maar dan kun je toch de wethouder vragen... ...van wat hij vindt van Zeker. hoe het gaat met, met de woningstichting... Zeker. ...die een kwart van onze woningen hier in eigendom Maar heeft. ik denk, Gerard, dat die kentering ook plaatsvindt in de Raad. Om de eerste plaats vanwege die toestanden, zeg maar die verbreding van dat horizontale toezicht. Maar we hebben als Raad de laatste tijd ook met het college afgesproken... ...dat zij ons veel meer actievere informatie gaan geven... ...over hun eigen grondpolitiek en hun eigen grondexploitaties... Ja. We hebben daar de komende raadsvergadering, zit daar al een raadsvoorstel in... waarvan we in de commissie gezegd hebben... Nou, dat kan nog, dat kan nog veel beter, om allerlei redenen waar ik je... is allerlei technisch gedoe, ga ik je niet mee vermoeien. Maar ook de raad vindt dat wij gewoon veel actiever op die grondexploitatie moeten zitten. Want daar, daar zit het grote geld ja. van en ook de grote risico's ja. van deze gemeente. En dan hebben wij het als goorden nog redelijk goed voor, voor elkaar... omdat we eigenlijk maar een bescheiden grondpositie hebben... Dus we lopen niet zo heel veel risico's en het eigen vermogen, de reserves van zowel het grondbedrijf als van de gemeente geworden zelf, die zijn echt toereikend genoeg om die risico's af te kunnen dekken. Maar we willen het wel weten en we willen die ontwikkelingen wel volgen. Daar is, als ik dat je het gaat goed aan het leiden, keken zie, ja, ik <laughs> ja. het consideren. Don't ja. worry. Ja. Ja. Ik vind het niet erg als partijen in de Raad het met elkaar eens zijn... over hoe zaken verbeterd moeten worden. Hoor. Het is niet dat ik graag zie dat jullie hier vechtend over straat rollen. Integendeel. Nee. Liever dat problemen aangepakt worden, onderkend worden... en dat je er gezamenlijk tot een oplossing uh, komt. Precies. Ja? En ik denk, wat dat betreft... Uh... ...hebben we misschien de laatste jaren die woningcoöperatie wel een beetje te veel laten gaan... ...maar een gewaarschuwd mensen telt voor twee... ...en we weten nu van, hé, hey, het is niet alleen de gemeente Goorlem... ...maar Lijststromen is een strategische partner... ...die moeten wij ook gewoon als raad rechtstreeks kunnen aanspreken. En in ieder geval moet Lijststromen weten wat wij als raad willen. Nee, ik denk maar een beetje simpel als je zegt, van, die pijplijn staan we leeg... ...en er moet meer goedkoop gebouwd ja. worden... Ja, dan moet je geen uh, maatschappelijke partner hebben... als Nijstromen die op zijn rug ligt... Uh, allemaal problemen ziet... Uh, met ja. zichzelf bezig is... om dat ja. uh, op orde te brengen. Ja. Maar goed, nogmaals... De, de sfeer die uit dat persbericht stuurt... die, die, die openheid... Uh, die, dat blijkt om gewoon... in de eigen keuken te laten uh, kijken... doet mij wel op vertrouwen... dat die relatie beter wordt. Ja. Overigens uh... Heer Marx in het krantartikel dat de financiële positie goed is. Maar goed, dan zal hij kijken denk ik naar, naar zijn balans. En, uh, maar de cashflow stromen, die, uh, ik wil niet zeggen dat die opgedroogd zijn, maar er zit geen ruimte meer in om extra investeringen te doen. En dat is natuurlijk toch wel het, uh, het, het dikke probleem uh, ja, het wat ze hebben. stel toch, als ik dat zo gauw uh, zag, dat er iets van 50 woningen per jaar verkocht worden. Tegen een bepaalde prijs en niet tegen een afbraakprijs. Ja, dat lijkt me toch knap lastig uh, geworden hoor. En zijn er andere partners denkbaar dan, dan uh, Lijststromen voor uh, goedkope woningbouw? Ja, er zijn meer woningcorporaties die uh, statutair in dit gebied werkzaam zijn. Wij, hebben, wij moeten nu ook toestemming geven voor de fusie van VIA met, uh, met Kassade, uh, omdat die ook in Goorlen mogen bouwen. Maar ja, je staat geen enkele woning van, van, van VIA of van Kassade. Dus. Overigens heeft deze raad voor deze fusie ook uh, toestemming gegeven. Hè? Nou, ik weet daar gelijk beetje mee wakker geschud. Ja. Nou, ik zou bijna Grootere zeggen, niet goed dat er de verkiezingen komen, dat we wat nieuwe richten gaan zien. Ja. Wie zal dat zeggen? Ja. Dit onderwerp gaat terugkomen. Ik dank jullie daarvoor. Want nu gaan we naar de muziek. Want zoals altijd is een uur te kort. Dus het programma gaat verder. En omdat jullie het allemaal al over de Oekraïne gehad hebben. Had ik al met een wijs gezicht besloten dat wij teruggaan naar Boudewijn de Groot, meneer de president, omdat het gaat over macho-presidenten die allemaal hun spierballen willen laten rollen. En dan gaat er wel eens wat mis in de wereld en dat was 50 jaar geleden ook al het geval. Meneer de president Wel te rusten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 De boodschap is overgekomen, denk ik. En dan gaan we naar Afrika. Toch ook jarenlang probleemgebied nummer 1 geweest in de wereld. Nog steeds veel geweld. Dus niet alleen de Oekraïne, maar ook positieve geluiden. Aanleiding om het vanavond op de agenda uh, te zetten. Dat was een gesprekje dat we vorige week met Casper Vroom hadden... die net terug is uit Zuid-Afrika. En wel heel ro rooskleurig positief uh, is. En dat is ook fijn om te horen... Ik ben er zelf ook vaak geweest en af en toe denk je ook dweilend met de kraan open. Dus elk positief geluid dat onderbouwd is, is welkom. Vandaar dat we ook Therese de Vries hebben uitgenodigd, want die is actief in Tanzania. En nog meer. Kun je dat eens uitleggen wat je daar precies doet en wat jouw ervaringen zijn in, in Afrika? Nou, het, is, het is een heel bescheiden verhaal nog, uh, Gerard... Ik ben uh, vorig jaar, uh, januari, half februari... voor het eerst in mijn leven naar Afrika geweest. En eigenlijk uh, geënthousiasmeerd door een vriendin... die er al meerdere malen geweest is... naar hetzelfde dorpje, Kilangala... heel diep in the middle of nowhere in Tanzania... tussen het Rukwa-meer en het Tanganyika-meer. Tanganyika vormt de grens met Congo... En dat dorpje ligt op 2000 meter hoog. Op, uh, eigenlijk als je uh, de grote slenk of, of het barrière, het, het, het rif uh, ziet door Oost-Afrika... dan maakt dat een soort Griekse ei met een lange poot... die helemaal doorloopt naar de Rode Zee. En die gaat door tot aan Mozambique. En dan loopt er nog een poot... Eigenlijk door het grote merengebied en onder andere het tanganyika Meren ligt in dat gebied. En dat meer is bijna 1500 meter diep. Uh, je moet er niet aan denken, maar um, het dorpje waar wij naartoe gingen... en waar vriendin Noël dus al meerdere keren geweest is... dat is een gebied wat een jaar of veertig geleden... Uh, ...ontdekt is door een Friese zendelingen. Die is daar begonnen en natuurlijk eerst uh, moesten er zieltjes gewonnen worden. Maar ze heeft daar een kerk gebouwd, ze heeft daar bent opgeleid, ...ze heeft een hospitaal gebouwd. En het kreeg een beetje zwaankleef aan-effect uh, in de gemeenschappen in Friesland... En inmiddels is er een kleuterschooltje uh, gebouwd. En heb ik gehoord, net toen wij weggingen, dat de eerste twee klassen van de lagere school open zijn gegaan. En binnenkort gaat er een derde klas open. Voor mij was het de eerste keer geheel onbevangen ging ik daar naartoe. En toen wij s'nachts om vier uur landden in Dar es Salaam, s'nachts om vier uur was het wel heel veel donker Afrika. Heel veel. Want ineens springt iedereen bovenop je. Je bent blank. Wij waren de twee enige blanken die daar uit het vliegtuig kwamen. En iedereen wil dolgraag een centje verdienen... en jou met de taxi ergens naartoe brengen. Goed. De bank gaf op dat moment geen geld... Gelukkig had ik nog wel wat losse shillingen op zakken. Daar konden we de taxi mee betalen. En toen hebben we gelogeerd uh, in de YMCA. Wij dachten, wij gaan gewoon naar Afrika op Afrikaanse manier. Nou, in die YMCA heb je een paar backpackers, blanken. En voor de rest is het allemaal zwart wat je ziet. De islam is een uh, ja, 2 miljoen. ...mensen inwoners een redelijk grote stad... ...gelegen aan de Indische Oceaan. Het was er warm en... en ...vochtig. En we hadden van tevoren... ...overwogen, want... ...willen we naar Kilangala, dan... ...moeten we zo'n 14, 1500... ...kilometer rijden. Gaan we dat per trein doen? Er loopt een spoorlijn van Dar es Salaam... ...richting Mozambique... ...voor een gedeelte... ...door Chinezen aangelegd om... ...koper te halen uit... Mozambique. Het is één spoor. Maar net voordat wij vertrokken... had ik een BBC-documentaire gezien... over een journalist die die treinreis gemaakt had. En officieel zou dat 24 uur duren. <laughs> maar hij deed er wat langer over... want ze hadden wat pech onderweg. En dan sta je op één spoor midden in de wildernis... met olifanten die de spoorlijn overlopen... En dan moet je wachten op onderdelen voordat de trein weer verder kan. En dat kan nog alles lang duren. Dus dat vonden wij ook te veel, Afrika. Dan ga je met de bus. En ik moet zeggen, de bus die wij hadden was een prima uh, lange afstandsbus. Het zag er keurig uit. Er zat airconditioning in. De ramen waren, waren uh, heel. De bus was heel. En schoon. Je zit dan wel met uh, twee, drie, drie mensen naast elkaar. Smal gangpadje, twee mensen naast elkaar. Dus met z'n vijven op een rij. Hele smalle stoeltjes. En de eerste dag ga je dan 900 kilometer naar het zuiden. Gereden door, gereden door één chauffeur. Die hard kan rijden. Die hard kan rijden, want als je vertrekt op het busstation op Dar es Salaam... en je kan het op YouTube, kan je het, kan je het opzoeken. Maar daar staan, ja, naar mijn idee, honderden bussen. Het zullen er misschien honderd geweest zijn. Ja, zijn en honderd. duizenden mensen die overal die lange afstanden willen gaan rijden door Tanzania heen. En we hadden gelukkig een taxichauffeur, een leuke jonge knul... Ik joh alsjeblieft, wees even onze bodyguard en zorg dat wij in een goede bus met de juiste koffers verdwijnen. Want in die enorme mentenmassa moet je ontzettend veel ogen en oren hebben. Het is allemaal goed gekomen. En dan ga je van zo'n busstation weg. Om half acht reden we weg. En de eerste tien kilometers is filerijen, bus na bus na bus. En op een gegeven moment slaat dat af... En een uur later, dan rij je 120 kilometer per uur over een tweebaans asfaltweg. En er wordt voortdurend getoeterd van wij zijn de snelste en gelukkig hebben die bussen achterop. Wij rijden met God en er zijn ook bussen die rijden met Allah. Dus dan denk je nou het moet goed komen. In India hebben we vrachtwagens achterop. Toeter alstublieft. Want je bent niet verzekerd als je vergeten bent te toeteren. Want dan is het de schuld van jezelf dat er een ongeluk is gebeurd. Ik heb eens uitgerekend. Ik moest een keer een weekend op en neer. Dat was iets van 500 kilometer heen, 500 kilometer terug. En die man heeft 10.000 keer geklaksoneerd. Schattendewijs. Dus kun je nagaan hoe horendol je bent als je die auto uitstaat. Weet, weet je wat ook bijzonder was? Als er iemand pech heeft onderweg... En we zijn door uh, uh, ja, kleine dorpjes, uh, gehuchtjes, maar heel veel groen, bossen, bergen gereden. En dan heb je de bochten. En wat doen ze als ergens iemand met pannen staat? Dan wordt er gewoon een tak afgebroken van de begroeiing en die wordt op de weg gelegd. En dat betekent voor degenen die aankomen rijden: pas op. ...daar staat iemand met pech om de hoek. Geen gevaren driehoek. Geen nee. gevaren driehoek. Ja, wat ze vaak doen nou, is, vang is. Vang geen, geen takken op de weg... ...maar een steen op de weg. Ja. Met daar wat ja, takjes de aangemaakt. Oh, dat, ja. Is, ja. Dat, is, ja. dat is eng. Ja, dat kun je wel zeggen. Goed, diep in, uh, in de avond... ...met donker kwamen we toch veilig... ...en wel uh, in Mbea aan. Dat ligt in het zuiden van Tanzania. En daar hadden we een hotelletje... En uh, ja, we hebben net de president van Oeganda gehoord met zijn anti-hobo-wet. Uh, maar ook daar was het niet gebruikelijk dat er twee mannen op één kamer sliepen of twee vrouwen. In dit geval, mijn vriendin en ik, we moesten dus twee kamers hebben. Maar rondom ons jongens die bedden stonden te schudden, want wat Kasper ook... Er wordt geneukt in Afrika, je wil het niet <lacht> weten. Dus dat was een zeer... Dat was een zeer onrustige naam. En het nacht is zo donker, uh, hè? Dat, uh, Voor uh, ons. Uh. Maar gelukkig was het weer de imam... die ons uh, vijf wekte... Vijf uur s ochtends. ...morgens, vijf uur. En we waren dus weer op tijd bij... het volgende traject. Dat was een 400 kilometer. En de bus is... Nou, ik wil niet zeggen... de helft minder comfortabel. nog erger... Want het was regenseizoen. We gingen van het asfalt de rode zandweg op. Met kuilen en modder. Onze koffers werden in plastic zakken uh, gedaan. En dan staan er ook ineens weer troepen mensen om je heen... die allemaal een plastic zak willen verkopen. En je wordt, je wordt er horen dol van hoor. Maar goed. Ook daar zijn we doorheen gekomen. Maar dan moet je nagaan, dan zit je in een bus... Um, de voorraad heeft een grote spin. Uh, Steen tegen aangekomen. Ruitenwissers, nee, die doen het niet. Het is regenseizoen, dus de chauffeur hangt af en toe met zijn hoofd buiten de deur. Uh, de rode zandweg is, is op stukken één spoor breed, maar je hebt toch af en toe tegenverkeer. Maar, en we hadden geen God met ons, God rijdt met ons op de bus of Aie. Allah rijdt met Aie. ons. Maar uh, we hadden af en toe wel een, een, een geestelijke die de bus opkwam. Die dan een uur lang probeert God te verkopen. Of er was een jonge dame en die probeerde een uur lang toiletartikelen te verkopen. Dus dat was het kwartier. Uh, in de bus. Ja, dat hebben we in onze vliegtuigen ook. Hè. Ja. Goed, uh, toen we in Sumbawanga aankwamen, dat is dan een redelijk, nou ja, iets kleiner dan Gorle denk ik, maar voor Afrika daar een redelijke plaats. En daar stond Mozes, een soort eh, opperhoofd van de missie van Kilangala, ons op te wachten met de auto. Nou, dan ga je eerst boodschappen doen, want in Kilangala... Eh, een theelepeltje rijst op een stukje krantenpapier kan je kopen. En sigaretten, één, die gaan per stuk. En je kan wat aardappelen en rijst natuurlijk. En mais, dat soort dingen kan je wel kopen. Maar voor de rest is er niet veel. Dus we gingen met een gasfles uh, boven op het dak. En uh, meel en boter. En nou ja, de eerste levensbehoeften gingen wij weer 40 kilometer. Gooie zandweg naar Kilangala. En Noël wist dat we in het huis waar wij zouden logeren. dat daar zes zonnepanelen op zouden zitten. Maar die waren eraf. <lacht> daar zou aansluitingen voor het gas zijn. Maar dat was weg. En dat kun je je ook wel voorstellen, want er is. Te kort aan zoveel. En dan staat daar een huis in dat tijd door Blanken gebouwd om daar te verblijven. Maar die zijn er dan een poosje niet. Ja, dan kan iemand anders ja. daar toch plezier ja, van hebben. Zeker. Maar wij hadden na twee dagen niet eten en niet drinken bijna. Want jongens, die bussen die stoppen tien minuten om te plassen en dan word je naar vieze latrines gedirigeerd. En die mannen zijn altijd in het voordeel... want die kunnen gewoon langs de kant van de weg staan wateren. Maar bij mij gaat, gaat de boel op slot als ik in zo'n stinkend hok kom... met spetters tegen de muren en zo. Dus niet eten, niet drinken. En wij verheugden ons op die grote ketel water voor de thee die we zouden maken... als we daar s'avonds om tien uur aan zouden komen... Maar, Geen water? Uh, uh, uh, jawel, we hadden flessen water. Ja, zeker, wel water. Jazeker, van. jazeker. Maar het gast heet het niet. En wel werd in de beste Swahili razend. En zei: al komt de onderste steen boven. Maar nu zorgen jullie, gaat het hele dorp maar in. Je gaat maar kijken waar het gebleven is. Maar wij willen nu een kop thee. En verdomme, ze kreeg het voor elkaar. En wij hadden thee. En toen gingen we naar bed. Noël was daar al die jaren dat ze daar naartoe ging... was zijn mama soepa. Zij kookte daar uh, elke dag voor de kinderen van de kleuterschool... een 70, 80 stuks grote pannen met soep. En dat was soep met rijst of soep met aardappelen of soep met bonen... aangevuld met... we hadden een hele koffer met bouillonblokken en kruiden, et cetera, bij ons... En dat was eigenlijk altijd haar vaste ritueel. Dus s morgens, zo gauw als het licht werd... dan gingen de grote pannen bij ons op het vuur... en er werd soep gemaakt. En ik dacht, wat ga ik doen? Ik ben rondgeleid door het ziekenhuis daar. Ik ben ook nog verpleegster van origine. En dacht, nou, misschien kan ik me daar nuttig maken. Maar... De mensen die daar in het ziekenhuis verblijven... die worden verzorgd door hun familieleden. Die koken ook voor die patiënten, die maken de bidden op. Een um... en al participatiesamenleving, hè? Ja ja ja ja, ja, ja, ja, ja. ja, Zo willen wij het graag in Nederland ook hebben. Ja, ja, heb je ja, daar wel. veel van geleerd, Therese? Maar verder heb je daar natuurlijk... Jawel, de mensen doen wel veel voor elkaar... Verder heb je daar natuurlijk uh, ja, dat beeld wat wij kennen... van mensen die voor die ziekenhuisjes, voor die gebouwtjes zitten... te wachten tot ze aan de beurt zijn. Die hebben eindeloze stukken gelopen... of achter op een fiets of een motortje. En die moeten dan weer terug. En ik dacht, ja, wat doe ik hier als blanke? De taal van de mensen niet machtig. Uh, die mensen komen een dag en gaan weer weg... Ik voel me dan eigenlijk zo'n buitenstaander. Uh, verder is er heel veel AIDS, heel veel malaria. En kregen op een gegeven moment ook een grote groep mensen met cholera uit de buurt van het roekwamier. En ik dacht, dit ga ik niet doen. En ik ben in overleg met de onderwijzers gaan werken op de kleuterschool. Ik had de koffer vol met duplo-lego van die grote blokken. En uh, verf. En penselen. Ik heb daar met handen en voeten gewoon in het Nederlands, een woordje Engels en af en toe een tikje Swahili ertussendoor, door. Heb ik een gouden tijd gehad met die kinderen. Ik heb elke dag gewerkt op de kleuterschool. Um, kartonnen dozen knipten we aan stukken en dat was uh, ons schilderdoek. Ik had papieren bordjes in Wanga gescoord. En dat was ons palet. En die kinderen hebben voor het eerst van hun leven... en de onderwijzers ook... geschilderd. Mm -hmm. En aan het eind van de week... hadden we een heel groot schilderij... met alle stukken van de kinderen... in de klasse hangen. Wat schilderden ze eigenlijk? Um, dat was moeilijk. Ik had wat dingen... voor uh, gewerkt. Afbeeldingen. Want... Dat wordt mijn tweede reis straks. Afbeeldingen op de hele school, geen enkel boek. Ik is ook moslim daar, het is islam. Nee, het is christelijk. Het is christelijk, het is christelijk daar. Maar geen enkel boek op de school. Het is daar echt nog diep Afrika. Een soort, het land leek wel een beetje op. Uh, toen uh, Mandela begraven werd... toen werd hij naar zijn geboortegrond. Hè? Dus uh, het was daar heuvelig. Uh, dat was het daar ook. Um, Nog een heel doodarm gebied. De mensen hebben een akkertje. Uh, ze gaan s morgens... zie je jonge jongelui de berg opgaan... met wat koeien en wat geiten. En die komen s'avonds terug... Of eerder als er hele donkere wolken hangen en grote bliksemschichten door de lucht gaan. En die vrouwen hebben dan vaak takkenbossen op hun hoofd om hun vuurtje weer te stoken. Uh, de huizen worden, de hutten, het zijn kleine huisjes, worden gebouwd van de klei die ze uit de grond halen of leem uh, ze maken gewoon een hele diepe put, ze steken daar blokken af, keurige blokken, die worden gedroogd uh, en daar worden de huizen van gebouwd en dan de dakbedekking is of riet of, of golfplaten. Nou bij ons op het huis waar wij zitten, wat een stenen huis was, wij waren toch wel, uh, wel heel chique, uh, daar lag ook een golfplaten dak op. En als het regenseizoen is en je hebt die enorme buien. Je wil niet weten wat een, wat een kabaal dat is. En dan denk ik, al die gezinnen in die hutten met die kleine kinderen... Uh, uh, de lekkages, het kabaal, hoe moet dat? En een van de eerste ochtenden dat ik daar naar school ging... en het was koud hoor, 200.000 meter hoog. En regenseizoen, ik had geheel de verkeerde kleren bij... En dan zie je daar die kinderen voor de school staan in hun uniformpje of in hun bloesje te bieberen. En blauwe lippen zie je niet bij donkere kinderen. En ik zei tegen Noël, ik zeg, we gaan truien kopen. We gaan de hele school gaan we truien kopen. En ik had bij vrienden en familie goed een envelop rond laten gaan. En ik had een leuke pot en Soemawanga hebben we denk ik de bank opgerold bijna, want die deed het wel. En we zijn met uh, de auto op een gegeven moment weer... en dan betaal je de auto en de benzine. Uh, de onderwijzers gaan mee, want die zouden ons helpen naar de juiste adressen. Daar hebben ze ook een trui nodig. Ja, <laughs> jo, nee, die willen dan met je uit gaan eten. Ja, ook. En uh, dan ben je een hele dag bezig om 80 groene truien voor elkaar te krijgen in Sumbawanga. Want winkeltjes, dat is daar eigenlijk allemaal een soort marktje. Daartussendoor loopt een open riool, um, Maar het ene kraampje heeft drie truien. Het volgende kraampje heeft vijf truien. En, nou ja, en op een gegeven moment had een van die onderwijzers... die had een joch erop uitgestuurd op de fiets ga alle adressen waar je denkt dat ze die groene truien hebben hm. langs en aan het eind van de middag hadden wij 80 groene truien. Proost mogelijk hè? Ja. ja. En toen Eén zijn dag we, maar. toen Jij zijn we, te denken de hele dag. Ja. En toen zijn we gaan eten met die mannen. Ja, dat is dan een colaatje en friet met kip. En kip is vooral botjes. Het is allemaal verbrand, uitgedroogd. Het is niets is lekker. Eigenlijk de eigen soep die wij maakten... en wat wij zelf kookten, dat was te eten. Maar het was allemaal heel sober. Want een wijntje was er ook niet bij. Uh, een wijntje was cola. Vlees kon je vergeten. Maar goed, als je maar genoeg bonen eet... dan red je het ook wel. Maar wat mij opviel op de school... was dat de kinderen... die schrijven op leidjes... Met een krijtje. Met een krijtje. En aan het eind van de dag wordt het weggeveegd. En ik bedacht... Hoe krijgen kinderen woord en beeld bij elkaar? En wat gaan ze schilderen om ja, op ja. jouw vraag ja. terug te komen? Want... Um, Oké, okay, een poppetje, dat kennen ze wel. Een ozo hebben ze ook gezien. Maar ze zaten daar... Een aantal kinderen zaten echt zo van... ik weet niet wat ik moet. Mm -hmm. En dan loop je door zo'n klasje... en dan word je steeds aan je mouw getrokken van... help me nou eens op weg. Nou, en dan begon je bergen te tekenen. Of je probeerde een koe of een poppetje... of een huisje of een bloem, weet ik veel. En als ze dan goed en wel op weg waren... dan... Maakt dus allemaal iets heel creatiefs. En een enkeling zat dan nog te stuntelen van, ik weet het niet... maar die maakte een soort heel modern schilderij... met alle kleuren door elkaar, wat ook prachtig was. En toen dacht ik, hier, moet, hier, moet, hier moeten boeken komen. Mm -hmm. En we willen dus weer naar hetzelfde dorp, naar Tanzania... Ik ben al naar uitgevers aan het zoeken en contacten aanleggen, want we willen daar de boeken kopen in het Swahili en in het Engels. En dan hoop ik dat we daar en schoolboeken, leerboeken, maar vooral ook leesboeken, plaatjesboeken voor de kleintjes en misschien een bibliotheek daarachter kunnen laten. En wat me ook erg leuk lijkt is om de ouders daarbij te betrekken. Uh, dat we onder die bomen die we geplant hebben, want dat hebben we vorig jaar ook gedaan op het schoolplein, dat we onder de bomen uh, met iedereen kunnen gaan zitten lezen en dat ze die boeken na kunnen vertellen, et cetera. Nou, oh, prachtig. Therese doet aan ontwikkelingshulp. Ja. <laughs> ja. Nou, oh, mooi verhaal. En wanneer gaat het gebeuren weer? Um, ja, het is een beetje lastig, want er loopt nog een project tussendoor. Er zijn mensen die willen een ambulance daar naartoe brengen. En misschien kunnen we het combineren en dan gaan we boeken in de ambulance naar Kilangala. Ja. En dan wordt het ergens half juli augustus.